Middernacht, het begin van vrijdag 5 april. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn is bereid om het zorgplan aan te passen. Het principe blijft dat mensen met eigen vermogen meer betalen voor de zorg, maar hij gaat kijken of er voor enkele gevallen een uitzondering gemaakt kan worden, zodat zij minder hoeven te betalen voor een plaats in een verzorgingstehuis. Volgens de Kamer pakt het plan oneerlijk uit voor gehandicapten die een hoge vergoeding voor letselschade hebben gekregen en voor huizenbezitters die hun huis niet verkocht krijgen. Met de door Nederland aangeschafte JSF-gevechtsvliegtuigen... worden voorlopig geen testvluchten gemaakt. Dat heeft het kabinet besloten. De twee toestellen zijn speciaal gekocht om te testen... of de JSF geschikt is voor de Nederlandse luchtmacht. Het gevechtsvliegtuig moet de opvolger worden... van de meer dan 30 jaar oude F-16. Maar het kabinet wil eerst zeker weten... dat de F-16 wel echt wordt vervangen. De JSF is omstreden vanwege de hoge kosten...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 De Chinese vlagdolfijn is uitgestorven, zegt het Wereld Het vermoeden van het verdwijnen van de rivierdolfijn... is bevestigd door een telling in de Yangtze rivier in China. De vlagdolfijn kwam alleen voor in die rivier. Rivierdolfijnen worden overal met uitsterven bedreigd. Ze hebben door overbevissing minder te eten... en ze raken verstrikt in visnetten. Het weer...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 De Raad van State, ons eerbiedwaardig rechts- en adviescollege... heeft vandaag zijn jaarverslag gepresenteerd. Daar staat, staan een paar opmerkelijke zinnen in. De ontwikkelingen en vraagstukken waar Nederland mee geconfronteerd wordt... zijn niet van voorbijgaande aard, schrijft de Raad. De verhouding staat en samenleving zal duurzaam veranderen. Nederland bevindt zich in een overgangssituatie. Voilà, daar heb je hem. Nederland bevindt zich in een overgangsfase. Het is nu officieel. We zijn in transitie. Tot nu toe waren het vooral trendwoordjes en goeroes die dat riepen. Maar nu zegt de Raad van State het. In dat ene zinnetje, dat betekent nogal wat. Het betekent dat de overheid zich voorbereidt op grote veranderingen. En daar gaan we het vanavond over hebben met Pepik Henneman... oprichter van de burgemeestersacademie. Pepik, welkom. Dank je wel. Wat is de burgemeestersacademie precies? Uh, dat is een leergang uh, voor uh, professionals in overheden en semi-overheden... Uh, die eigenlijk... Uh, uh, de wat-vraag van dat participatie echt belangrijk is, allemaal wel zien. Maar de hoe-vraag, hoe doen we dat, uh, met elkaar willen verkennen. Uh, participatie betekent dat de burger meedoet? Ja, alleen uh, vandaag heb ik van Douwe-Jan Jou Joustra gehoord dat ik dat woord absoluut niet meer mocht gebruiken. Omdat de connotatie is, we hebben een plan en uh, burger, jij moet straks meedoen en dan gaan we even participeren. Goed, we gaan het hebben over de veranderende rol van de burger en de overheid, want daar schuift nogal wat. Vandaag zijn jullie gestart met een opleiding van een half jaar voor ambtenaren en beleidsmakers. Worden die voorbereid op deze transitiefase waar de Raad van State het over heeft? Ik denk het wel. Ik denk dat deze zeer enthousiaste deelnemers daarvan bewust zijn dat we in een transitie verkeren. Wat is die transitie precies? Nou, die transitie, dat is moeilijk om over die transitie te praten. Uh, transitiedenken is een perspectief op, op verandering. Uh, een perspectief op verandering. En uh, vaak wordt het uh, vertaald als uh, we gaan van iets naar iets... en dan maken we een rechte, rechte lijn om daar te komen. Nou, vanuit transitiedenken is het eigenlijk anders. Dan denk je van, nou, we gaan van iets, we weten dat het niet meer zo gaat... en we gaan een zoektocht beginnen naar iets anders, maar laten, niet een rechte lijn. met datgene wat je net zegt... Uh. Um, we weten dat het zo niet meer gaat. Er, er is blijkbaar iets aan de hand waardoor uh, het Nederland zoals we dat nu kennen... en dan hebben we het met name over de overheid, uh, niet meer gaat. Waarom niet eigenlijk? Nou, in heden is dat moeilijk om, om, om te stellen. Maar laten we een, een, een voorbeeld uh, waar ik nu even vol van zit uh, uh, gebruiken. Uh, bijvoorbeeld de zorg. Uh, ik heb me uh, eigenlijk uh, nooit zorgen gemaakt over de zorg. Ik denk dat heel veel Nederlanders zich nooit zorgen hebben gemaakt over de zorg. Alleen nu uh, ontstaat een hele relevante vraag. Uh, wie zorgt er voor jou en voor wie zorg jij? Omdat we aanvoelen, of we weten... nou Eigenlijk wisten de, de goeroes en de experts al lang... dat de zorg uh, uh, niet te betalen was. Wel steeds beter werd, maar niet te betalen blijft. En uh, nu is er een taakstelling, staat weer even ter discussie... maar er gaan enorme bezuinigingen, bezuinigingen op korte termijn komen. Dat heeft enorme implicaties. Dus dat aan de ene kant, of je vanuit een... Een instelling ernaar kijkt: van je weet dat je instelling gaat veranderen. En aan de andere kant, gewoon als, als, als persoon die ouder wordt en ook ooit zorg nodig heeft, weet je dat je dat misschien op een iets andere manier moet gaan organiseren. Leg diezelfde constatering eens op de overheid? Sorry? Leg diezelfde constatering eens op de overheid? Uh, hoe bedoel je dat? Nou, ik bedoel, de overheid is, is, is ook een organisatie met minder geld. Uh, ja. Uh, toe moet. ja, ja. Um, nou, uh, bijvoorbeeld uh, uh, heel veel deelnemers van de burgemeesteracademie hebben iets met wijk aanpakken. Hè? En uh, nou, er wordt in, in, in wijken waar het zelforganiserend vermogen misschien wat minder hoog is, wordt heel veel geld gestopt. En heel veel mensen lopen daar rond om te helpen. Nou, een van de deelnemers die we vandaag hadden, die zei van, ja, nou, misschien is het wel is het mogelijk om uh, um, in wijken een soort uh, maatschappelijke teams te organiseren die zelf de verbindingen leggen. Dit klinkt weer abstract, maar stel je voor dat je je wijk kent... en je weet dat daar een omaatje woont die iets nodig heeft... en je weet dat daar een meneer woont die er wel tijd over heeft... dan kan je die match leggen. Dat hoeft niet per se een overheidstaak te zijn. Dat zou je misschien zelf kunnen organiseren. Nou, we komen van een situatie dat we denken dat de overheid dat allemaal moet doen... en we gaan waarschijnlijk naar een nieuwe situatie... dat we dat wat, zelf, wat meer zelf gaan doen. De overheid heeft een zorgende rol aangenomen. Ja, de verzorgingstaat hebben we allemaal in de schoolboekjes geleerd. Dat is echt waar. En uh, um, uh, uh, uh, waarom is dat onhoudbaar? Um, nou, Althans op in de mate en op de manier zoals we dat nu doen. Um, volgens mij leven we in een ongelooflijk rijk land. En we hebben als in enorme luxe hebben we dat op deze manier kunnen organiseren. En dat is uh, helemaal uitgekristalliseerd. werkt ook hartstikke goed. En nu zit de uh, groei iets minder hard erin. We groeien nog steeds. En... Uh, uh, lijkt dat barsten te vertonen? Nou, je hoeft maar, uh, denk ik, zo'n 500 kilometer te reizen. En je komt in landen waar dat niet zo is. En toch leven mensen er. Dus je kan het toch ook op een andere manier doen. En bij ons is, is het probleem niet eens zozeer dat wij daar principieel nu uh, van denken dat het deugt niet. Maar, maar meer, het geld is op. Nou. Um... Ik ben een diplomatenkind, heb veel gereisd... en als je dan met buitenlanders praat over Nederland... dan zeggen ze altijd van jullie zijn extreem pragmatisch. Dus jij vraagt of het een principieel punt is. Ik denk dat we nu een pragmatische keuze hebben gemaakt... en daar nieuwe principe van maken. Maar uh, ik denk niet dat het een principekeuze is. Het is geen principekeuze, maar het is wel een geldkeuze. Uh, want de wal gaat het schip voor een deel sturen. Uh, dat wil niet zeggen dat alles in zal storten, hopelijk. Maar uh, bijvoorbeeld de neem de jeugdzorg. Uh, daar gaan godsvermogens naartoe, dan zeg ik niks geks, hè, denk ik. Ja, ik ben niet zo thuis in het uh, veld van de jeugdzorg. Uh, nou, dan zeg ik het dat eigenlijk rekening, gaat ontzettend <laughs> veel geld in om. Uh, uh, en dat zijn ook taken waarvan je af moet vragen... of dat nou in volle omvang overheidstaken zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, uh, uh, aanspreken van netwerken. Dat proberen ze natuurlijk wel steeds vaker, om netwerken in te schakelen. Maar is dat nou een voorbeeld van dat je denkt van... nou, hier kan de overheid op een, op een andere manier toch veel terreinwinst boeken? Um... Nou, waar ik wel een beetje iets van weet is uh, bijvoorbeeld het jeugdwerkeloosheidsaspect. Uh, dat, dat, dat dat groeiend is, hè? ook omdat de economie een beetje langzamer gaat en uh, iets minder mensen uh, uh, of dat er iets van filevorming ontstaat. Um, uh, misschien zou je vroeger hebben gezegd dat is een taak van de overheid om daar iets aan te doen, en nu wordt er meer gekeken naar netwerken inschakelen en anders werken om, om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag. Neem even die wijken waar je dit over had. In die wijken, uh, tot nu toe, als er bijvoorbeeld een verkeersprobleem is... dan worden er deskundigen ingevlogen. Ja. Dan gaat de gemeente, gaat er allerlei uh, uh, verkeersvervoerssociologen... en weet ik wat voor andere uh, doctoranden die hier invliegen. Is dat een goed idee of is dat ook iets wat eigenlijk anders kan of moet? Um, nou, ik denk dat... Uh, um het een heel goed idee is. En daar ging de discussie vanavond uh, tijdens de Burgemeesteracademie ook de hele tijd over. Um, in hoeverre kunnen um, bewoners vanuit hun eigen belang iets bepalen en misschien niet die deskundigheid hebben. En in hoeverre moet je dat top-down doen? En dat ging uh, over onderwerpen zoals natuur. Maar je zou het op het gebied van verkeer ook kunnen, zo kunnen zien. Um, als ik dan even vertaal naar mijn context. He, nieuwkomen in het buitengebied. oost is heel overzichtelijk. Oost-Knollendam? Oost, er bestaat ook een west -Knollendam. Ja, daar was ik al bang voor. Maar dat ligt ergens in de buurt van Zaandam, geloof ik. Hè? Ja, dat is uh, net waar het mooi begint te worden. Dus aan de zaan, ah, net uh, buiten... Of mooi, waar het groen begint te worden. Um, en dat is overzichtelijk, want dat is zo'n... Uh, um, door op een dijk. Hè. Uh, dus één straat. En uh, uh, vanuit de overheid hè, kan je daar allerlei dingen op loslaten. Uh, maar uiteindelijk kan je ook als bewoners daar het verschil betekenen. Uh, door bijvoorbeeld je auto net iets anders te parkeren. Dan gaat iedereen langzaam rijden. Het is heel smal. Ehm... Uh, wat, wat daar nu ontstaat, uh, door de, de cultuur in het dorp... Hè, uh, is dat je weet dat je met iedereen contact moet houden als je aan het rijden bent. Want je moet op elkaar letten. Je kan elkaar niet passeren met twee auto's zonder te kijken. Dus we hebben een extreem veilige situatie. Uh, eigenlijk hebben wij uh, voor, voor elkaar, of de facto, hebben we een soort uh, uh, wandel- of fietsstraat. Waar iedereen voorrang heeft behalve de auto. Maar het staat nergens met een bordje zo. Dus... Uh, je kan veilige situaties creëren uh, als uh, micromaatschappij. Dat hoeft helemaal niet uh, vanuit borden of, of verkeersmaatregelen van deskundigen. Dus weer genuanceerd. Nee, keer... nee, nee, maar het is een mooi verhaal. Het is een mooi verhaal. Kijk, ik heb, ik heb begrip shared space. Nee. Want dat is eigenlijk is dat een uitwerking van wat jij uh, schrijft. Dat, dat is, ik zeg het even uit mijn hoofd, want ik, ik heb het niet opgezocht. Maar uh, dat is ontstaan, geloof ik, in Brighton. Uh, daar hebben ze al die, ver eigenlijk wat je nu beschrijft... Tot nu toe worden fietsers apart gehouden ja. van, van, van auto's. Auto's worden apart ja. gehouden ja. van voetgangers. Ja. En dat lijkt dan veilig. De praktijk is, en dat hebben ze in, in Brighton uitgeprobeerd... Friesland doet dat ook onder andere in delen. Als je dat nou allemaal weer op een hoop gooit... Uh, dan zijn mensen weer alert. Ja. En het gevolg is veel minder kosten... want je hoeft niet al die uh, dure paden aan te leggen... en veel minder ongelukken. Dus, ja. en, en is dat ook niet, meteen als vraag... is dat niet ook een mooie metafoor voor onze maatschappij? Nou, overregulering uh, versus... Uh, ik zou als metafoor nog verder willen trekken. Als je een, uh, een, zo'n smalle straat hebt waar iedereen op elkaar moet letten... Uh, dan ontstaat er contact. Want mijn ervaring, ik ben nieuwkomer daar, ik woon er nu vijf jaar... Um, is dat als je iedere keer elke ochtend iemand passeert... en even naar hem zwaait of een, op zijn Noord-Hollands één vingertje opsteekt... Hoe doen uh, jullie dat, Een vingertje Nou, handen aan, het stuur, één vingertje op. Dat oh, is dat heel is uitbundig zwaaien, is dat. Oh, um, <laughs> op zijn Noord-Hollands. Dan... Uh, uh, dan maak je contact. En als er dan kermis is, dan ga je diegene... waar je die de hele tijd al dat, dat vingertje naar hebt opgesteken, dan ga je een keertje mee kletsen. En uh, van het een komt het ander. Als dat dan de school die... dreigt te sluiten, dan weet je hem te vinden. En dan vraag je of hij mee wil doen. Nou goed. Uh, ik Noord-Hollands contact maken zo. Uh, nou, dat vingertje is dan, uh, heeft een andere Noord-Hollander... toen ik er net was, heeft mij uitgelegd... dat dat een, een extreem symbool van goed was. Uh, maar dat moet je even weten. Nou, als je het helemaal weet, dan is dat de code. Maar wat ik probeer te zeggen is dat... Uh, als je in een uh, uh, in het vaatwerk werk van maatschappij uh, uh, gemeenschappen hebben... die contact met elkaar hebben, uh, dat dan dat zorgen voor elkaar... Uh, een natuurlijke iets wordt, uh, omdat je elkaar weet te vinden. En ik ben nieuwkomer in het buitengebied. Alle stereotypes van in een dorp gaan wonen zijn ook waar. Maar er is nog veel meer waar wat je niet weet... als je uit een anonieme samenleving komt. De overheid komt van die zorgende rol... Um, en daarvan zei je vanuit nou, dat, dat, dat behoeft herijking. Waar gaan we naartoe in plaats van een zorgende overheid? Um, nou, je, je uh, las uh, een hele mooie uh, stuk tekst voor helemaal aan het begin. En ik, ik wist dat niet dat dat zo uh, geponeerd werd uh, vandaag. Um, waar ik me primair uh, mee bezig hou, is uh, dat systemen veranderen. En uh, uh, met wie kan je... Uh, met welke voorhoede kan je die verandering verkennen. Uh, en uh, Dus waar totale nieuwe overheid heen gaat, weet ik niet. Maar waar ik vooral in geïnteresseerd ben... zijn alle praktijken die een beetje afwijkend zijn... waar we wat van kunnen leren. Maar dat betekent dat datgene waar je naartoe werkt... is een participerende samenleving? Nou, Op zijn minst participeren om iets nieuws te bedenken. En dat kan daarna wel weer geconsolideerd en gereguleerd worden. Maar het is heel moeilijk om iets nieuws op een gereguleerde manier te bedenken. Het klinkt, het klinkt zo, zo charmant en eenvoudig. Maar vanuit een overheid lijkt me dat doodeng. Want daar zitten allemaal deskundigen, daar zitten allemaal beleidsmakers... en die denken, hallo, wacht eens even, ik ben ingehuurd voor dat soort dingen. Ik bepaal hier wel wat er gaat gebeuren. Nou, daar raak je de kern van mijn motivatie om deze burgemeesteracademie te houden. Um, ik heb een aantal jaren vanuit de Dutch Research Institute for Transitions... Uh, bij Jan Rotmans in, in Rotterdam gewerkt. En steeds, uh, zoals hij dat noemt, kantelaars, koplopers, dwarsdenkers... aan elkaar verbonden uh, in tijdelijke vernieuwingsnetwerken... oftewel arena's genoemd. En waar we met elkaar zaten uit te vinden hoe een regio... De uit zou kunnen gaan zien over 30 jaar. Um, en dat was heel leuk om te doen. Mensen hadden daar heel veel lol in. Het was heel serieus, heel geëngageerd. Alleen dan heb je een verhaal... en dan heb je een netwerk van mensen die daar werk van willen maken... die ambassadeurs zijn. En dan kom je bij bevoegd gezag, noem ik het maar even. En dan gaan de rolluiken harder dicht dan je denkt. moet je uitkijken dat je vingers er niet tussen zitten. En, is, ja, sorry. Dus die, die situatie heb ik nou vaak meegemaakt. Maar nu dat er een algemeen bewustzijn ontstaat dat we in transitie zijn en dat participatie interessant is. Um, leek mij het tijd om uh, aan de andere kant en uh, vanuit mensen in de overheid die hier open voor staan, te verkennen hoe we dat een stapje verder kunnen brengen. Even voor de duidelijkheid, het is dus geen pleidooi voor een harder samenleving van zoek het maar uit burger. Uh, wij doen het niet meer prettige wedstrijd. Het is een pleidooi voor de betrokken burger die zelf initiatieven neemt en gehoor krijgt. En de betrokken ambtenaar. Uh, je hebt een boek geschreven samen met, uh, de, uh, met Deborah Timmerman en Dirk Loorbach. Dat boek heet Burgemeesterboek. Um, daarin voeren jullie Leo van Vliet op. Wie is Leo van Vliet? Leo van Vliet is een... Uh... Uh, ja, wat ik noem een burgemeester uh, van het eerste uur. Uh, want dat boek is eigenlijk... Een uh, burgemeester, deel... er moet dan een streepje tussen de ja, burger en de meester staan. Ja, ja, nou goed, eerlijkheidshalve heb ik, ben ik dyslectisch... en heb ik het ooit verkeerd begrepen. Maar het kwam wel goed uit. Ik vind het veel mooier, burgemeester. Um, en Leo van Vliet, daar waren we in Zeeland mee bezig. Dat is de directeur van een, uh, het enige echt succesvolle hotel... op uh, schouwen duiveland En hij weet... Uh, van niets iets te maken. Hij heeft ideeën voor tien. En op een gegeven moment zei hij na, de, na dat traject... Hè, waar we over de toekomst van Schouder Duiveland nadachten... zei hij, nou, als ik burgemeester zou zijn... dan zou ik ideeën hebben voor de komende vijftig jaar. En toen dacht ik, ja, het is natuurlijk... Uh, eigenlijk heel belangrijk dat in elke gemeenschap mensen zijn... die uh, iets verder naar de toekomst kijken en die dichterbij kunnen brengen. Wat nou als je die mensen met elkaar verbindt? Nou, Dat is het idee achter het burgemeesterboek. En het idee achter de burgemeesteracademie. is Wat nou als je die ook nog kan verbinden met uh, professionals in overheden... die hier ook voor openstaan? Dus het, het idee is, het, is dat, dat je veranderingen kan uh, bewerkstelligen... Door, zoals uh, je noemt, je noemt ze dwarsdenkers, dat, die, die is bekend. Maar frisdenkers, dat vond ik wel een prachtige, frisdenkers. Ja. Nou, uh, ik... Uh, heb heeft uh, niks met Coca-Cola uh, te maken. Nee, verhals. nee, nee, maar uh, dat zijn woorden van uh, Jan Rotmans en Marjan Minesma. En ik verwar ze de hele tijd. Dus je hebt of dwarskijkers, en, uh, uh, of friskijkers, of dwarsdenkers, of frisdenkers. En ik haal het lekker door, de, door elkaar de hele tijd. Maar volgens mij maakt het niet zoveel uit. Het gaat erom dat je... Uh, in een bepaalde setting, hè? Uh, bijvoorbeeld uh, stel je voor je hebt... 30 jaar uh, lang in, uh, in de zorg of in een bepaalde als ambtenaar gewerkt, dan zit je, dan heb je dat geïnternaliseerd. En uh, dan zit je daar ook een beetje in vast. Uh, dat is heel logisch, dat is niks persoonlijks. Maar je hebt van die individuen die in staat zijn om en ergens in te functioneren en hun eigen visie en hun eigen ideeën te koesteren en vooral te ontwikkelen. En waarom is Leo van Vliet een uh, frisdenker? Nou, een van de dingen die, uh, die hij uh, onder andere in het boek uh, zegt, is uh, dat hij het wil hebben over zakelijke liefde. En ik vind dat een prachtige term. Hij zit in de horeca en hij vindt de horeca, nou ik hoop dat hij me vergeeft dat ik het zo parafraseer, um, uh, vindt hij helemaal uitgehold. Um, het is een service geworden zonder ziel. Nou als je bij hem in het hotel komt en je loopt de trap op, en ik ben er toevallig twee weken geleden nog geweest met mijn gezin, dan zegt iemand aan de balie wel te rusten meneer en dan heb je het gevoel dat hij het meent. En omdat ik weet dat hij hier uh, waarde aan hecht, ben ik overal gaan kijken of dat zo is. En het is zo. Bij hem en zijn, uh, zijn bedrijf heb je het gevoel dat de mensen... die daar service verlenen, het echt menen. En dat vind ik een, uh, ja, een, een, een schaalsprong in kwaliteit. En hij wil op die manier eigenlijk het herberggierschap een nieuwe betekenis geven. Hij vindt dat uh, een hotel een plek is waar ideeën moeten worden gedeeld. In plaats van alleen een bed en, en, en, en een schone toilet. En uh, eten wat... Uh, nou goed... En waar, waar stuit zo'n dwarsdenkende Leo van Vliet nou op? Wat voor muren? Um, hij, uh, uh, zoals heel veel van de burgemeesters die in het boek beschreven zijn... zijn meestal in hun directe omgeving niet begrepen. Uh, die uh, uh, uh, uh, niet gewaardeerd, uh, of nou, dat zeg ik misschien niet te sterk... maar uh, als hij dingen voor elkaar wil krijgen op het eiland schouw uh, soms is, uh, ja, stuit hij dus, tegen dusdanige muren aan... dat hij uh, op het eiland verderop maar zijn plannen gaat uitvoeren. En hij is zeer ondernemend. Um, dus, uh, maar hij, hij is ook slim... Uh, hij, uh, hij zoekt uh, de coalitie van de mensen op die willen instappen. Dus bijvoorbeeld heeft een, een draai gegeven aan streekproducten. Nou, dan bedenkt hij wat. En uh, partijen die mee willen doen, mogen meedoen. En dan, degene die niet mee willen doen, die laat hij maar even opzij liggen. Dus uh, dat doet hij op een slimme manier. Um, jij hebt daar een model ontwikkeld, niet in je eentje, vertelde je net. Uh, namelijk uh, die transitie-arena. Uh, beschrijf even wat waar zo'n arena uit bestaat. Um, het idee van een arena uh, is uh, uh, conceptueel ge geboren uit dat transitiedenken. Dat is Dirk Loorbach onder andere, die daar zijn proefschrift over heeft geschreven. En toen ik bij Drift kwam, we, uh, kwam ik met een bepaalde bagage van faciliteiten. Dutch Research for... Uh, oh, dus for, dat was het ingewikkeld. Uh, yeah, ja, de, ja, de, ja, de, ja de, zeg maar, moet, Erasmus ja. Universiteit Rotterdam. Um, toen uh, uh, had ik, wou ik als een... Actieonderzoeker, dat betekent dat je onderzoek doet, maar vooral in de praktijk wil brengen. Uh, ging kijken of je dat mooie concept. en het concept is als volgt dat je die frisdenkers en die dwarskijkers uit een regio of uit een sector bij elkaar neerzet. En vanuit dat perspectief van transitiedenken, dus meerdere generaties. Uh, over de tijd heen gaat, kijken wat lange termijn veranderingen zijn. En met hun uh, een, een, een, een toekomstagenda probeert uh, te ontwikkelen. Um, ik heb dat uh, in de praktijk gebracht in regio's. Want wat ik zo bijzonder vind aan regio's... en daar is dat burgemeester dan, komt dan weer naar voren... is dat mensen zich betrokken voelen bij hun regio... en dat je ze kan aanspreken op iets dat groter is dan hun belang. En uh, die, uh, uh, ja, die snaar, die intrinsieke snaar als het ware... Als je die raakt, uh, dan, uh, ja, dan kan je mensen echt motiveren. En dat maar een is... maar regio betekent dan zeg maar het, het te overziene gebied? Ik bedoel, je hebt niet over, over een provincie. Nou, het gaat een beetje van waar je, bij, uh, verbonden voelt, waar je mee verbonden voelt. Dus je kan Zeeuwen aanspreken als Zeeu. Je kan een uh, Schouw-Duivenlander als schouw duivelanden aanspreken. Een Tesselaar als Tesselaar. Een Knol- en Dammer als een Knol- en, Dammer. en En dat doet iets met mensen. En dan zijn ze bereid om, om wat tijd en, en wat denkkracht uh, te leveren. Maar er ligt heel veel energie nu verscholen onder het tapijt, zeg maar. Daar ben ik van overtuigd. Uh, maar die energie is ook uh, uh, uh, voor een deel compleet... Uh, uh, alsof het nucleair afval uh, ingepakt met cynisme. En daar moet je eerst doorheen breken. Beschrijf dat cynisme is. Uh, Dat kan ik het best doen aan de hand van een dorpsvergadering Oost-Kronendam. Uh, als wij een dorpsvergadering hebben, dan... Uh, uh, ik zit in de contactcommissie daar. Uh, uh, ik, uh, mijn oren gloeiden de eerste keer. Want mensen zijn ongelooflijk geestig en goed geworden... in vlijmscherpe cynische op opmerkingen. En dat is heel leuk. Alleen je komt er geen stap meer verder. Toen hebben we met de contactcommissie... en ik hoop dat ze me vergeven dat ik dat hier vertel... hebben we bedacht van laten we dat... Uh, ongeveer 25% van de tijd gebeuren... en de rest proberen toch een constructief gesprek te voeren. Nou En dit is dan nog leuk. Maar over het algemeen zie je toch dat uh, heel veel mensen afhaken. Dus bijvoorbeeld, ik was op Hollands Kroon... Dag, uh, bij Hollands Kroon, gemeente in Noord-Holland... Uh, op een, uh, een dagvoorzitter bij een participatie-kick-off. Hollands Kroon gaat zoeken naar uh, hoe ze uh, participatie kunnen inrichten... komen drie jaar... En uh, ik sprak achteraf iemand en die zei... ja iedereen die naar binnen liep was heel cynisch. Ja, wat doen ze nou weer? En, uh, er gaat toch niks gebeuren. Nou, echt dat hele nuchtere negatieve. Daar moet je eerst doorheen. En uh, uh, op een of andere manier heb ik iets meegekregen... Dat, dat het me lukt om bijna altijd daar doorheen te gaan. Um, en dan komt er heel veel energie vrij. Dan kan je van alles moois gaan bedenken. Dit is het cynisme bij de burger. Uh, want die burger die heeft natuurlijk ook vaak zijn hoofd gestoten. Um, ja, uh, dat, uh, dat cynisme komt ergens vandaan. Dat is niet een aangeboren, uh, aangeboren iets. Uh, mijn uh, zoontje is nog niet cynisch. Uh, maar toevallig kreeg ik net een quote van mijn van vrouw toege SMS. Um, hij zag de gemeente uh, wat uh, bomen vellen. En hij zei, als ik bij de gemeente zou werken later... dan zou ik bomen planten in plaats van ze neerhalen. Maar goed, dat even terzijde. Ja. Ja, maar goed, die, die, die, die, een deel van de burgers is boos op de overheid, uh, omdat uh, uh, de overheid er niet meer voor hen is. Die voelen zich teleurgesteld en gefrustreerd, want die overheid die, die treedt steeds verder terug. En Een deel van de burgers is boos omdat ze van alles willen en die overheid die roept, ho, ho, wacht even, het gebeurt er eigenlijk. Ja. En dat is een giftige optelsom, toch, uiteindelijk? Ja, uh, nou, ik zou zeggen, het zijn reflexen. En uh, um, daarom zijn we als mensen uh, een bijzonder dier, want dan kunnen we kunnen onze reflexen overstijgen. Dus aan de ambtelijke kant uh, is de reflex: oh nee, ze komen toch geen geld vragen. Eh, en aan de, aan de burgerkant, uh, als je iets wilt, dan ga je meteen geld vragen. Of je, je, je, je, je, je gaat ervan uit dat, dat de overheid de zorg moet regelen. Uh, maar als je daar bewust van bent dat dat de reflexen zijn geworden, dan kan je dat ook weer overstijgen. En zo'n tijdelijk vernieuwingsnetwerk, arena-achtig, leent zich er goed toe om uh, met elkaar die reflexen te zien en te overstijgen. Uh, laten we zo'n zo, zo, zo arena in gaan richten. Uh, uh, uh, Over welk onderwerp? Precies, verzinnen is het onderwerp. Nou, iets, iets, nou, iets, een onderwerp. Even wat straks er valt, een verkeersveiligheidsprobleem in een wijk. Is dat een aardig voorbeeld? Um, Naar aanleiding ja. van een concreet, concreet probleem. Ja. Normale reflex, Riep ik straks, is dat de overheid dan met allerlei deskundigen aan komt wapperen. Wij gaan het nu anders doen. Jij richt naar René. Wat voor dwarsdenkers zou je uitnodigen om daarin plaats te nemen? Nou, dan moeten we even nog verder contextualiseren. In wat voor soort omstandigheid kijken we naar de verkeersveiligheid? Wat voor soort wijk? Nou, de enige zijstraat in Oost-Knollerdam. <laughs> nou ja, oké. Okay, maar nu dus, dan is het extreem simpel wat dat er gaat. Want we hebben die ene dijk. Um, wat wel interessant was... is dat daar zo'n uh, zonnecel met een snelheidsmeter uh, is opgehangen. Met een smiley. Hè? En daar kwam een uitslag bij uit. En uit mijn hoofd... Uh, re de helft van de mensen rijdt 40 km per uur, je mag 30. En je hebt dan uh, iedere keer, uh, nou, ik geloof dat een kwart van de mensen boven de 50 rijdt... en je hebt een paar debielen die uh, 120 hebben gereden op die weg. Uh, dus we hebben niet echt uh, last van een veiligheidsprobleem. Oké, okay. nou we nemen deze casus wel degelijk bij de kop... want de gemeente zegt, dit is niet goed, uh, die snelheid moet omlaag. Nou, we gaan een beetje omdraaien op iets wat wel actueel is, als je wil. Uh, de dijk wordt verhoogd. Zo... Dat betekent dat iedereen zijn uh, carport, uh, deur... Uh, dat, dat uh, het dorp een jaar lang niet bereikbaar is. Daar heb je alle poppen aan het dansen. Goed, jij gaat je, je arena vullen. Ja. Wie ga je bellen? Wat voor soort mensen ga je bellen? Nou, uh, de, uh, Ik zal eerst even uitleggen hoe het nu gaat... En dan, uh, uh, uh, zoals het nu gaat, is dat je dan uh, de, het hele dorp wordt een paar keer opgetrommeld. En dan uh, gaan deskundigen van, uh, van uh, de waterschappen leggen uit wat het voornemen is. Uh, en dan gaat er een wettelijke procedure in van inspraak. En daarnaast is er iets als consultatie en iets als informatie. Dit is zeg maar uh, de participatie traditionele zin. De burger, ja. Maar ja, ja, dus zo gaat het overal in Nederland. Stel je voor dat we het anders zouden doen. En, en wat geeft het nadeel daarvan is dat, dat, dat mensen overvallen worden met plannen... vaak, vaak boos en, en verdrietig en, en weet ik wat meer zijn... en dan dus heel hard op de rem gaan trappen? In dit geval kan je niet eens op de rem trappen, want je kan het niet tegenhouden. Maar wat er wel is gebeurd, is dat er uh, bijvoorbeeld allerlei uh, randvoorwaarden... voor bereikbaarheid zijn geoogst via de contactcommissie. En dat vervolgens... Uh, uh, omdat we marktwerking willen hebben en de creativiteit bij de markt leggen, is er een uitvraag gezet. Die oh, uh, maar op, ik ben al afvraagd. Goed <laughs> nee, sorry, maar ik leid je. Zij dus, staat in terug naar jouw arena. Oké, okay. we gaan terug naar je arena. Hoe zou je dat in arena verband kunnen oplossen? Um, ik denk dat als je uh, nieuwe stijl zeg maar, hè, uh, maar dit is hardop uh, fantaserend. Uh, de dijk moet worden verhoogd in een dorp, Dat het iets minder persoonlijk dan kon we het dan maken en uh, uh, hoe zou je dat aanpakken? Uh, volgens mij zou het heel nuttig zijn... om uh, uh, iedereen die de kans... Uh, die, die wil de kans geven om hier in een heel vroeg stadium over mee te denken. En uh, in uh, dat groepje te investeren... Uh, in waarom die dijk verhoogd moet worden... hoe het zit, een paar deskundigen laten optreden... van, uh, nou, zo zit het met uh, Plan Veerman. Het moet nou eenmaal, dit zijn de normen. Gewoon echt compleet brieven. Heel serieus nemen. En dan... Uh, Misschien door een professionele facilitator, zou best kunnen. Uh, een gespreksleider. Een gespreksleider. Uh, en misschien nog met wat potentieel geïnteresseerde marktpartijen. Laat ze maar meedoen. En dan met elkaar bedenken hoe dit mooi zou kunnen worden opgelost. Uh, wat de opties zijn... Het resultaat zou zijn dat je echt flink hebt geïnvesteerd... in een aantal mensen die echt weten wat, wat, uh, wat er aan de hand is. Dat zijn je ambassadeurs straks. Want die zijn, uh, nou, medeplichtig is het verkeerde woord... maar die zijn, hebben eigenaarschap over de oplossing die is gezocht. Je marktpartijen zijn compleet ingelicht vanaf het begin. Hoefen we hoeven niet vanuit een bureau ergens anders in het land te gaan bedenken... hoe die bereikbaarheid moet georganiseerd worden lokaal. Ehm... Um, en waarschijnlijk heb je, en dat is dan mijn, uh, mijn hypothese, hè, heb je een betere oplossing dan als je het op de traditionele manier zou doen. Maar dit is de stelling. Dit kan ik... En waarschijnlijk is het nog een stuk goedkoper voor de overheid ook. Um, ik denk dat dat uh, um, uh, mogelijk het geval is. Het is in ieder geval een betere oplossing. Het is een op oplossing waar draagvlak voor is en, en mensen zich ook niet overvallen meer voelen. Ja. Uh, en het is nou niet zo dat je dan een heel dorp in één keer meeneemt. Maar je neemt mensen mee die vervolgens aan andere mensen uitleggen. En uh, dan hoef je dat niet op die uh, ja, traditionele manier te organiseren. Het is eigenlijk een hele radicaal andere manier van denken wat je nu presenteert. Ja, want het uh, grote verschil is dat je dan uh, uh, niet alleen informeert... maar ook luistert naar wat de uitkomsten zijn en die gebruikt. Terwijl... Uh, nu hoor je toch heel vaak naar zo'n informatie over... want we nemen het mee en dan, uh, dan is er een black box. Dan, uh, dan moet je maar afwachten. En dit is, uh, uh, we nemen jou serieus... om er een goede oplossing voor te bedenken, met jou. Nou, is een andere hypothese dat er inderdaad bewoners zijn... die die tijd willen spenderen. Maar ik vermoed van wel. Want dat zijn dan je lokale koplopers even, je lokale burgemeesters. Je hoeft ook niet je hele leven burgemeester te zijn... maar je kan gewoon even eruit springen. Ja. Andere manier van denken, andere manier van werken um, uh, vergt veel van de overheid, denk ik ook. Dat zijn de mensen die jij nu ook aan het trainen bent voor een deel. Um... Ja, wacht even. Dat, dat is een verkeerde woord. Ik ben ze niet aan het trainen, want we zijn echt met z'n allen aan het zoeken. Net zoals in zo'n arena verband, dus niet één die de waarheid in pacht heeft. We creëren de omstandigheden dat iedereen op een goede manier... zijn idee kan uitwisselen en dat het uh, wat gestructureerd wordt. Ik vind dat het iets te democratisch klinkt, want jij hebt samen met een paar anderen... toch iets dieper nagedacht over waar die route heen moet leiden, toch? Ja, dat zou je denken... Um, en je gaat me niet vertellen dat het misstand misverstand is, want ik heb je boek gelezen. Uh, nou, dat is uh, wel interessant. We hebben het de, de Burgemeesteracademie genoemd. Maar het is niet mijn bedoeling om mijn boek als leidraad te, te nemen. We gaan juist een aantal praktijken bezoeken. met mensen die misschien heel anders naar kijken. Uh, het is uh, meerdere verhalen die samenkomen. We gaan uh, zometeen verder praten in Kaasloen. Pik Henneman is uh, de oprichter van de Burgemeesteracademie. Uh, je hebt uh, muziek meegenomen die mensen wakker maakt. Ja. Uh, werd mij gevraagd of ik een, een deuntje uh, wou meegeven. En uh, ik dacht, dat past wel goed bij de Burgemeesteracademie. Want dat, die academie is eigenlijk uh, in uh, november, uh, in september, als idee bedacht. Uh, en uh, uh, laten we zeggen, tot drie weken terug wisten we niet of we voldoende deelnemers hadden. En dan is het best spannend. Want je investeert ongelooflijk veel. Uh, tijd en, en energie. En het is gewoon een ongelofelijke kater... als iets niet lukt, als je iets nieuws doet. En daarom vind ik dit nummer zo leuk. Dat is een hit geworden bij mij uh, in mijn gezin. ochtends vroeg draaien we dat redelijk hard... en dan zingen mijn zoontjes... en mijn dochter vol, borstig, vol met volle borst mee. Met kraantje lekker. Als u af, zich afvraagt... hoe klinkt, klinkt uh, kraantje papi? hoe klinkt uh, kraantje papi? Kraantje papie klinkt zo. Deze is voor de prachtigste moeder op de hele aarde. Yeah. Ik weet nog dat je zei, het is leuk dat je rap Maar hou het voor de bij, doe het voor de gein Want er zijn de honderd zoals jij, dus het lijkt me zonde van je tijd Denk aan je toekomst, denk aan jezelf Denk aan je voedsel en denk aan je geld Denk aan je kids die nog komen gaan Denk daar nou eens over na Maar ik ben een type, eh, uh, type met een hard hoofd Type die zijn hart volgt, totdat het hem lukt En ook al wil het niet, uh, niet zoals ik dacht Dat ik het in mijn mars had, maak ik me niet druk Want ik ben zo zelfverzekerd, zo erg gedreven Zoveel bezig met dit En daarom moet ik zo wel leven Het moet zo wezen, maar toch zei mama me dit School is één, werk is twee Zorgen voor jezelf is drie En als artiest weet je nooit wat je echt zal gaan verdienen en jij verdient het wel Maar misschien verdien je niks Waarom zou je stressen voor een vak als dit Maar wat nou was het leuk Mama Ik weet je heb je druk gemaakt Maar ik hou voorbij bij stuk van Ja, wanneer was een fluk yeah, well, maar? Ga je met me mee dan mee naar de Vlaam, mee met je zoon, mee naar mijn troon, zo in mijn zoon. Laat je zien, zo leef ik mijn droom Ik heb gedaan wat ik kon doen Niet wat ik kon doen, ik weet dat je gelooft in je zoon Ja dat is zo, pa doet dat ook Ik voel me net als mijn vader zo groot Zaken gaan zo, stap om me dood Straks koop ik jou nog een cabrio. Laarzen van Prada, Dolce, Bana. Fendi, Gucci, dragen die zooi Mee naar een veel Ja, en veel Je, je, geen probleem, we verlaten de show Laten het zo, praten gewoon Ik vind het alleen maar leuk als ma ook genoot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 en wat nou was het lukt, mama. Mama, mama, mama, mama? Moet je kijken hoe het gaat, ma. Ik ben al aardig onderweg. En natuurlijk is de vraag, ma. Kom ik echt wel op die plek? Maar ik weet dat ik vandaag, ma. keihard Timmer aan de weg. En ik snap wel dat je twijfelt. Maar wat nou was het lukt, Mama. Ik weet je heb je druk maar, maar Maar ik hou goed bij stuk Vandaag En wat nou was het druk? Het uh, eindigt toch heel Ik vind het heerlijke muziek hoor. Ik hou er wel van, maar het uh, eindigt nog eens een keer een prachtig melodisch stuk ook nog. Pepik Henneman is uh, mijn gast we hebben het over uh, de Burgemeesteracademie. En we hebben het vooral over uh, de, nou ja, de nieuwe verhouding tussen, tussen burger en overheid. En alles wat daarvoor nodig is om uh, nou ja, de ideeën, mensen de ruimte te geven. Is, is dat trouwens, jouw pleidooi ook niet meteen een pleidooi voor uh, uh, maximale vrijheid voor, voor, voor werkgevers? Ondernemers zijn over het algemeen toch de mensen met de ideeën die het meest dwarsdenken. Ja, ik kan het ook heel goed vinden met uh, ondernemers, uh, um, uh, want die moeten wel continu zichzelf vernieuwen, continu uh, uh, in tune zijn. Uh, maar wat je wel vaak ziet in ondernemersland, is dat uh, uh, dan heb je het over innoveren en dat betekent eigenlijk succesvol geïmplementeerd. Nou, dat is achteruit kijken. En meestal als je het over mogelijke innovaties hebt... dan heb je het over een horizon van vijf jaar. Dan moet je toch echt je centjes hebben terugverdiend. Het slag ondernemers dat uh, verder wil kijken en uh, breder wil kijken... dat is wat mij betreft weer wat dunniger Misschien als individu niet, maar wel als instellingen. Ehm... Um, en die ondernemers, zoals die Leo van Vliet, die echt verder kijkt... en daarna wel ziet of die een centje aan kan verdienen... daar heb ik enorm veel respect voor. Eh, tegelijkertijd, als je ondernemers te veel in die positie zet van, van koploper... Eh, ondernemers hebben altijd een eigen belang in de zaak. Namelijk geld verdienen. Dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel ruis op de lijn is... als het gaat om een overheid die ze de ruimte moet geven. Nou... Uh, op schouwen duiveland speelde dat precies zo. Als je daar uh, een aantal mensen uit de bouw liet nadenken... en dat was toen een initiatief over wat er mogelijk zou zijn... en die komen met concepten, dan worden ze door iedereen gewantrouwd. Want dat zou vast wel een slag zijn om geld. Um, maar wat nou als je een iets diverser gezelschap bij elkaar brengt... en laat nadenken over de toekomst van het eiland... Uh, en op persoonlijke titel aanspreekt... dus niet als directeur van een bedrijf, maar op persoonlijke titel... en die komen met een verhaal wat ruimte geeft... voor misschien precies diezelfde bouwwerkzaamheden... dan heb je in ieder geval dat wantrouwen weg. Dus uh, ik, ik ben er helemaal voor... Als, uh, of de, de soort van gesprekken die ik voer in die vernieuwingsnetwerken... is op persoonlijke titel verkennend. Als je iemand aanspreekt direct op zijn belang... krijg je dat ook direct terug. Als je hem aanspreekt op verbondenheid met een... Een regio, een stukje land, een gemeenschap, dan krijg je iets anders terug. Wat is co-creatie in dit verband? Um, co-creatie is een, een, een term die heel veel gebruikt wordt. En voor mij betekent die het volgende: dat betekent samen iets nieuws ontdekken. Dus ontdekken, het zou best al bestaan, maar voor ons is het nieuw. Uh, op een gelijkwaardig niveau. Dat betekent dat je niet per se dezelfde rol hebt, maar wel op gelijkwaardige manier in gesprek bent. En samen of, of beide transformeren, veranderen, draaien. Want als je iets nieuws doet met iemand anders... en voor jou is het niks nieuws, ja, dan... Uh dan is er geen sprake van co-creatie. Uh, maar als je zelf van opvattingen of van ideeën bent veranderd, verrijkt, zou je kunnen zien. Maar in de politiek, als je draait, is dat niet zo uh, netjes. Um, ja, dan is er iets met je gebeurd. En dan ben je ook ergens anders terechtgekomen. Nou, dat is ook meteen waar het wringt. Want als je zeg maar co-creatie, waar het vandaan komt in het bedrijfsleven. dan heb je meestal de ontwerpers en de end-users die dan iets gaan doen met elkaar. En de ontwerper doet een stap terug, luistert meer en zo. Maar hier in deze setting hebben we het dan over beleidsmaken. En uh, bijzondere burgers die even, het zelf hebben. Ter aanvulling Lego, bijvoorbeeld. Als het gaat ja. om, om het bedrijfsleven. Ja. Um, er zijn dus uh, uh, mogelijkheden hè, om inzendingen te doen uh, bij Lego. Uh, een mooi ontwerp te maken. En uh, uh, dat wordt uh, uh, misschien gebruikt voor een volgende Lego ontwerp. En als dat gebruikt wordt, dan krijg je er wat voor terug. Er zijn ook andere mogelijkheden. Je kan ook eenmalig een mooi pakket maken... en dan toegezonden krijgen in een mooi doosje. Nou, Dat zijn hartstikke leuke dingen. Uh, heel praktisch. En waar ik het over heb met co-creatie... is uh, dan niet om een product te ontwerpen... maar om je ideeën te vormen... Over over, uh, uh, over een bepaald maatschappelijk onderwerp. En dat hoeft niet alleen maar vergezichten te zijn. Bijvoorbeeld uh, energiebesparen. Als jij nu in, op je computer googelt... Hè, uh, energiebesparen, krijg je 350.000 hits in 0,01 seconde ongeveer. Ja, je kan het zo even doen. Misschien, uh, ja, praat je maar door, dan komt het zo en uh, vanuit de overheid willen we heel graag dat uh, huishoudens minder energie gebruiken. We willen dat nog veel meer mensen minder energie verbruiken. We willen ook heel graag dat uh, huishoudens duurzaam renoveren. We willen namelijk uiteindelijk in 2020 energie-neutrale woningen hebben. Nou, dat is allemaal mooi. Daar kan je campagnes op voeren. 2,6 miljoen. Nou, kijk eens. Dan uh, had ik misschien een spellingsfout erin gezet. Maar uh, waar het om gaat. En stel je voor dat je een, een, een leuk iets bedenkt... waardoor een aantal huishoudens echt hun best gaan doen om energie te besparen. En uh, dat terwijl ze bezig zijn je professionals uh, laat aanrukken... die de informatie geven die ze op dat moment willen gebruiken. En dat deze mensen zo enthousiast zijn dat ze dat ook aan anderen willen vertellen. Nou, Dat is een beetje de basis geweest van de energiestrijd, ook in Oost-Knollendam geboren. Dat was namelijk de energiestrijd, de eerste, tussen Oost- en West-Knollendam. Er gebeurt een hoop daar bij jullie. Ja, dat is, dat is voor mij een soort proeftuin. Maar dat heb ik nog nooit zo gezien, maar volgens mij achteraf is dat zo. Vertel het over de, de, de, de energiestrijd tussen Oost- en West-Knollendam. Nou, dat uh, ging als volgt. Um, uh, er was een prijsvraag van de provincie. Nee, zeg ik. Klimaatadaptatie of klimaatmitigatie. Moeilijke woorden. Het heeft met klimaat te maken. Het heeft met energiebesparen te maken. En ik mocht iets bedenken. En toen heb ik uh, als nieuwkomer wat mensen bij elkaar geroepen. Onder andere een dorfvernoot Sol Jansen. Die kende iedereen. Nou, bij ons thuis, uh, op het atelier, waar ook mijn bedrijf zit. Uh, nagedacht van wat zouden we kunnen doen. En er ontstond van alles. Maar een van de dingen die duidelijk werd. Iedereen houdt van de zaan. En iedereen is nieuwsgierig naar elkaar. En energie besparen, ja, daar kun je centje mee verdienen, dus dat zou wel kunnen zijn. En toen werd de Zaanstrijd geboren: Oost tegen west Hadden we in oost bedacht. Toen dachten we, dan gaan we naar west en dan gaan we ze daar uitdagen om mee te doen. En uh, nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want dan. Er zit 8 kilometer tussen in, in rijden, 20 meter tussen in Zaan, maar je kan niet oversteken. Nou kwamen we daar. En als je dan iemand aanspreekt op straat van: Hé, uh, hey, wil je meedoen aan de energiestrijd? Dan denken ze eerst dat je Jehovah-getuige bent. En uh, vervolgens moet je het helemaal uitleggen. Doe je drie kwartier erover en dan zegt hij nee. <lacht> um, dus dat was niet de aanpak. Maar gelukkig kwamen we daar uiteindelijk via via een andere Soroyansen tegen die iedereen kende. En uiteindelijk hadden we 30 energiestrijders, 15 aan beide kanten. We hebben de prijs niet gewonnen. We dachten, dit is een goed idee, doen we nog niet in de la. En toen kwam de lokale krant, Noord-Hollands Dagblad, aan. Die energiestrijd, gaan jullie die nog doen? Zeg, als jullie meedoen, doen wij ook. En toen hebben we die georganiseerd. De krant, elke twee weken, full blown portretten van mensen die meededen. Hun situatie, hun verhaal, plus wat ze deden. En dan krijg je opeens iets waar, waar je in kan herkennen... En, en informatie. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Dit is een, manier, een alternatieve manier om uh, aan bewustwording te doen voor energiebesparen. Je doet iets. Je doet iets samen met andere mensen. Je zou ook gewoon beeldburs op een bus kunnen doen. En dit is een andere manier. Het is prachtig. Je maakt burgers ook weer betrokken. Je maakt burgers ook weer blij, want ze mogen dingen doen. En de overheid wordt ook blij, want je hoeft een aantal dingen ook niet meer te regelen. Het en lijkt lijkt me... bloedfanatiek. Kijk eens aan. Nou. Hartstikke mooi. Heel veel dank voor jouw prachtige verhaal. Veel succes met de overige zes maanden, want het is pas één dag. En dat de burgemeesteracademie loopt. En in de tweede uur zometeen wil ik met u doorpraten. Ik zoek friskijkers en dwarsdenkers. 0800 1121. Bent u een friskijker of een dwarsdenker, bel ons dan. En dan gaan we straks in de tweede uur van Kaasloenen daarover doorpraten. Frisse, originele ideeën, prachtige plannen. Ik wil ze allemaal horen. Heel veel dank, Pipik Henneman, dat je was. En nogmaals alle goeds met bedankt voor de oh ja, Plannen, dankjewel.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 Aflevering 4. Een groei-informant. Wat heb je voor me? Ik komt op basis waar. Ik moet al mijn oude contacten weer herstellen. Biertje hier, biertje daar. Maar vordert het een beetje? Niet echt. We hadden haast. Nadat Verhaaf was omgelegd... wilden sommigen ons team zo snel mogelijk opheffen. Gelukkig was Sherman Cordelia om. Hij was mijn nieuwe informant. Met zijn hulp hoopten we door te dringen tot de directie. Tot de top van de georganiseerde misdaad. Het ding is lastig, weet je. Veel van mijn oude vrienden zijn ermee gestopt... En ik had de connectie die via Spanje liep. Die is al jaren geleden opgedroogd. <tiek> Niemand die ik ken krijgt meer dan een kilo in handen. Misschien moet je nieuwe vrienden maken. Al oh, die nieuwe jongens ken ik niet eens, joh. Die worden argwanend als ik zomaar op ze afstap. En als je nou zelf gaat importeren? Importeren? Mhm. Mm ik dacht dat jij alleen maar wilde weten welke spelers nog actief waren. En hoe ze reageren op de dood van verhaaf. Nou, je hebt een import-exportbedrijf, dus dat is perfect. nee, no, no, no, no, no. Zelf importeren dat zelf importeren... Waarom niet? We creëren onze eigen markt en dan zien we vanzelf wel wie er dat toe hapt. Weet je je baas hiervan? Hier, weet je hoe zo'n pieper werkt? Uw post, meneer Trompenberg. Wow, Helga, kom op. Het spijt me van gisteravond, ja? Helga. Maar breng me dan in ieder geval een sprintje, ja? Alsjeblieft. Ontvangen gisteren om 8 uur 40. Dit is Job Aartsen. Zou je mij terug kunnen bellen over het dossier van... Ontvangen gisteren om 8 uur 40. 50. Ja, met, uh, met mij, je vader. Oh, Nog nee. even over die bank. Ik, uh, oh, ik wou zeggen, met je bank. dat ik uh, ontvangen gisteren. Alsjeblieft. Om 8 ja, uur 14. Oké, hey, William. George. Nou, daar gaat hij op. Lang zal die leven, lang zal die leven. Ontvangen vandaag om 4 uur 12. Kwart over 4 s'nachts. Hé. Hey. Ja? Is Armin? <laughs> Heb je al nagedacht over mijn voorstel? Je kan vrijdag langskomen. Oké. Okay. Laat me even weten. Wat? Ben jij nou helemaal van de pot gepleurd? Gecontroleerd doorvoeren. He? Via zijn eigen bedrijfje, Apura. We volgen de lading en dan zien we vanzelf wat het naartoe stroomt. Maar jongens, waarom kiezen jullie voor het criminele pad? Doe toch niet zo dom? Kom gewoon bij de politie werken. Cor, dat spul komt toch wel binnen. Op deze manier hebben we tenminste de mogelijkheid om het te volgen. Waar gaat het geld heen? Wie trekt er aan de touwtjes? Het probleem, wie is dat hij dan volgens het handboek van oma Gent geen informant meer is, maar een infiltrant. Informanten, infiltranten. Wat maakt dat nou uit, man? Jongen, jongen, jongen. Ja. Ik heb Sherman al min of meer een oké okay gegeven. Wat? zonder mijn toestemming? Jezus, witse. Maar we hoeven hem toch geen infiltrant te noemen? Maar gewoon een informant die groter wordt, die, die groeit. Een uh, groei-informant. In Amerika en Duitsland doen ze het al jaren zo, hoor. Het is niet alleen aan mij. Huh? Ik moet dit ook zien te verkopen aan het OM. Ja, en ik denk niet dat mevrouw Wolfels heel erg blij zal zijn... als ze hoort dat jij je eigen drugslijn bent begonnen. Wat vind je van deze? Ja, mooi wel. Maar dat geel. Nou, dat valt tenminste op. Daar heb je gelijk in. Een rijdende banaan. <laughs> <laughs> Waarom wilt u eigenlijk een scooter hebben? U heeft het toch alleen? Nee, dat ding is oud. Echt? Nou, man, zeker twee jaar. Nou, zo oud ziet hij er toch niet uit. Leen, ja. wat kost deze? Uh, voor jou vier. Vier? Ja. Hou er zelf al wat aan over dan. Ja, natuurlijk. Wat denk jij dan? Je kan vrijuit praten, hoor. Leen is in orde. Uh, nou, over uw zaak. Ja, jij bedoelt die berg zwart geld. Ja. Ik noem de dingen liever bij hun naam, vriend. Ik dacht voor u aan een positie als vastgoedhandelaar... Leg het me uit alsof ik simpel ben. Nou, u koopt panden op en verkoopt ze dan weer door. Aan wie? Aan een buitenlandse firma op Gibraltar. Die firma betaalt de volle map voor het pand en de volledige winst is voor u. En dat is legaal? Dat is een wit inkomen, ja. En dat inkomen geeft u gewoon op aan de Belastingdienst. Kom. Even kijken wat hier achter heeft staan. gecontroleerd doorvoeren. Ja, zodat die kan groeien. En jullie zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is... om snel bij de directie uit te komen? Absoluut. Oké. Okay. Oké? Okay. Ja, als het maar resultaat oplevert. Nou. <laughs> oh, jullie dachten dat ik dit af zou schieten. Die gedachte is wel bij me opgekomen, ja. <laughs> Jullie waren bang van mij. dat nou, bang, bang, bang. Dat is een groot woord, hè? Nou, ik heb intussen ook niet stilgezeten. Ik ben nog eens door al het materiaal heen gegaan... op zoek naar mensen die mogelijk profijt hebben bij de dood van Verhaaf. Hmm. En? Ik heb drie namen gevonden. Ten eerste... Eddie Lagarde. Verhaaf, rechterhand. Juist. En die vrouw die gaat over lijken. Dat weet iedereen. Wie nog meer? John Middelkoop. Middelkoop? Die zat toch in de porno? ja. <laughs> Wat geen enkele reden is om er niet nog een andere zaak naast te doen. En hij wordt de laatste tijd wel veel gezien met die Lagarde, toch? Hij heeft de afgelopen jaren steeds contact met haar gehad. Als Lagarde betrokken is bij de liquidatie van Verhaaf... Dan middelkoppel? Maar wacht even, je, je, je koppelt ze nou wel aan elkaar. Maar zijn er ook concrete aanwijzingen dat ze verhaafd met vervroeg pensioen hebben gestuurd? Daar kom ik op. Er is nog een derde naam. Nout Beenhakker. Wat, die vastgoedman? Juist, die Beenhakker heeft de afgelopen jaren een aantal gigantische deals gesloten... om zo een legaal inkomen voor Verhaaf te genereren. Nou, en? Verhaafs vingerafdrukken zijn terug te vinden op vrijwel alle deals... die Beenhakker de laatste jaren heeft gesloten. Hm. Tot een half jaar geleden. Nou, wat is er toen gebeurd? Geen idee. Maar vanaf dat moment lijken hun wegen zich te scheiden. Misschien heeft Beenhakker het afgekapt omdat hij bang werd. Dit zijn de surveillancefoto's van een maand geleden. Links zit Eddie Lagarde, rechts zit Benakker. Als je bang bent voor Verhaaf, waarom ga je dan nog lunchen met zijn rechterhand? Ja. Jij denkt dat ze samen zweren? Ja, ik denk dat Eddie Lagarde achter Verhaafs rug om aan haar eigen positie heeft gewerkt. Met hulp van Benakker en Middelkoop. En dat ze met z'n drietjes hebben besloten Verhaaf te laten liquideren. Eddie Lagarde, John Middelkoop en Nout Beenakker. De nieuwe directie van de Verhavengroep. Leen, hoe hard kan die? Nou, 45, uh, zoiets. Is toch wel op te voeren? Nou, uh, hoe hard wil je dat die gaat <lacht> in? Hé, hey, dat bedrijf op Gibraltar. Hoe zeker ben jij dat ze die pandjes van mij willen kopen? 100 procent. Hoe kan je dat nou zo zeker weten? Omdat dat bedrijf via een omweg in uw eigen handen is. U betaalt in feite uzelf. Op die manier slaat u twee vliegen in één klap. Een legaal inkomen en u belegt het zwarte geld in vastgoed. Wat kost me dit? Pak een beet... 5%. Lijn, wat kost deze? 6,5. Doe er maar twee. <laughs> twee? Eén voor jou en een voor mij. Oh, dat kan ik absoluut niet van u aannemen. Hé, hey, hé. Hey. Wordt het niet de tijd dat je ophoudt met dat geu. Mm. Prima. Maar die scooter kan ik niet van je aannemen. Hoe was je dag? Hoe was je dag? Hm? Uh, gewoon. Nou, eet eens door, Sam. Ik heb geen honger. Eet er in ieder geval je groenten. En de jouwe? Druk. Ik heb via Lisbeth een bedrijfje in Venezuela gevonden... en die kunnen die mannen voor ons maken. Maar hm. ik wil eerst alle bestellingen de deur uit hebben. Sam! Het is vies. Nog twee happies. Zal ik de bestellingen doen? Echt? Ja, tuurlijk. We doen dat toch samen? Nou, dat zou wel een boel schelen. Dan kan ik me op het design van die mannen richten, want dan kost dat het wel veel. Doe nou maar, ik regel alle bestellingen. Echt? Nou, mm. oh, wauw, ik dacht eigenlijk. Dat het allemaal weer beloftes waren? Klaar. Nou, Ga maar van tafel. Lus, ja, schatje. Hé, hey, um, hebben wij ooit dingen uit Marokko gehaald? Eh, uh, nee, ik dacht het niet. Hoezo? Nee, nee, gewoon zomaar. Ontwijk mijn vraag nou niet. Ik wil haar graag zaterdag nemen en uh, zondag ook. Nee, ik wilde zondag, want dan is mijn moeder hier. Dat wordt weer een gezonde maaltijd, hoor. En volgende week? Ik wil haar graag een heel weekend. Ik moest een paar keer werken op avonden dat ze hier was. Dat is niet mijn schuld. Nee, dat is niemands schuld. Maar ik zou het graag goed maken. Dan moet je dan maar even aan haar vragen, want ik geloof dat je... Wacht. Mijn pieper. Kan ik zo even terugbellen? Het is dringend. Niet te laat. Dat was nou typisch Joke. Altijd maar dwars liggen, altijd problemen zien... En het liefst op een moment dat het niet uitkomt. Ik kan er slecht tegen. Ik word er ongedurig van. Ja, Sherman? In de haven. Over half uur. is zo belangrijk. Ik heb een uh, klein partijtje voor je kunnen regelen. Speciaal voor jou. Een klein partijtje? Kilometer vijftig? <laughs> Heel goed. Uitstekend. Maar het komt uit Marokko. Dus het kan even duren voordat ik een lading heb waarin ik het spul kan verschepen. Hoe lang? Ach, jongen, Dat weet ik toch niet. Er is volledig een reden voor zin om van leverancier te switchen. Dan moet ik ook nog een goede exporteur vinden in Marokko, jongen, dat, dat, dat kost tijd. Een leverancierswitje, switch, waarom plaats je niet gewoon een order in Marokko? Wat? En hoe moet ik dan bestellen? Nou, dat kan me niet schelen als die harst er maar in zit. Mij kan het wel wat schelen. A, het kost geld zo'n lading. En B, het moet een beetje geloofwaardig zijn. Ik moet toch op zijn minst de indruk wekken dat ik mijn best doe om de politie te ontlopen, toch? Ik een beetje gelopen Verkloten jongen. Ik krijg voordat je het weet een kogel door mijn kop. U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, René Fokker en Sanne den Hartog. Regie... Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario... Paul-Jan Nelissen. Bezoek de website... NTR.